Hoort u dat? Nee, u hoort het niet. U kunt het niet horen. Ik graaf mijn graf. Maar ik heb geen schok om het mee te delven. Ik graaf het met mijn handen. Ja, dat hebt u gehoord. U hebt de stemmen van de inwoners van mijn dorp gehoord. Mannen, vrouwen en kinderen hebben gefluisterd. Wat hebben ze gefluisterd? Een uur lang, doe mee. Ik kom. Ik ook. Ik beloof het. Ik zweer het. En niemand mag achterblijven. Morgen is het normaal. Het weer is slecht. Niemand ziet ons. Niemand mag weten dat we ons dood vermaan We moeten zwijgen als het grap. We mogen er geen berouw over hebben. We moeten dapper zijn. We sterven immers toch. We zijn al nou bijna dood. We zijn dood, al leven we nog. Het is beter snel dan langzaam te sterven. Als wij in leven blijven sterven de anderen, we steken ze aan. Als wij sterven blijven de anderen in leven. Nadat we besloten hadden alles wat ons lief was in de steek te laten, zeiden we de volgende nacht ons dorp vaarwel. Vaarwel, mijn boot. Vaarwel, mijn net. Vaarwel, mijn gerstenveld. Vaarwel, springhaan. Tot ziens mijn boom. Tot ziens mijn akker. Tot ziens kalabassen. Tot ziens runderen Onze kapel. mijn bed. Mijn land. Haar. Pan. Vaarwel zondag, hier Mijn hut. Deur. Toen trokken we weg. Ik was erbij. In het begin was ik erbij. Ik was een van hen. We waren met ons honderden. Japanse vissersdorpen zijn niet groter. Maar op het laatst was ik er niet meer bij. Ze hebben me niet uitgestoten. Ik heb ze in de steek gelaten. We lopen allemaal achter elkaar. De dorp als er gaat voorop. Achteraan loopt sushi. Dat was ik. Ik liep achteraan omdat ik in de laatste hut gewoond had en omdat ze dachten dat ik bijzonder betrouwbaar was. Laat me niet lachen. Ik en betrouwbaar. Ik die als in enig in leven ben gebleven. Alle anderen zijn dood. Alle anderen hebben zichzelf omgebracht. Nee, u vergist u niet. U hoort de voetstappen van mensen die dood zijn. Maar ze zijn pas een uur dood. Ik hoor ze, alsof ze om het graf heen lopen, dat ik hier met mijn handen in de aarde uitkrap. Mijn graf zal spoedig klaar zijn. Spoedig kan ik erin gaan liggen. Dan werp ik de aarde over mij heen en ben verdwenen. Dan kan ik niemand meer aansteken. Ook u niet, met wie ik spreek. Nu kan ik u nog aansteken. Neemt u zich voor mij in acht. Ik ben helemaal besmet. Het atoom is in mijn lichaam gesprongen. Oh, u gelooft niet dat ik u kan aansteken. Hoe weet u dat ik dat niet kan? Was u erbij? U hebt de kranten gelezen. Wij hebben daar niet veel vertrouwen in. Ik neemt u niet kwalijk, ik ben een domme, onontwikkelde visser. Dat wil zeggen, dat was ik. In allen die u hoort fluisteren was het atoom gesprongen. Pas goed op dat het niet ook in u springt. Ik weet helemaal niet wie u bent met wie ik praat. Ik weet niet eens of ik eigenlijk wel met iemand praat. Maar ook al is er maar één die naar mij luistert, dan is het al voldoende. Hij zal wel verder vertellen wat ons overkomen is. De andere dan. Mij niet. De andere vissers en vissersvrouwen en visserskinderen. Mij niet. Ik ben een ellendig mens. Ik heb ze in de steek gelaten. Ik ben de ellendigste van alle mensen. Ik wilde maar redden. Maar het is niet gelukt. Ik kan nog maar nauwelijks mijn handen bewegen. Ik kan bijna niet meer praten. Hopelijk, hopelijk kan ik nog alles vertellen wat we beleefd hebben. We voeren met onze boten de zee op. We wilden tonijn vangen. Net als ieder jaar. Onze vrouwen brachten ons naar de haven. Net als altijd. Mijn vrouw ging ook met me mee. Lieve man. Beloof je me dat je net zo zult terugkomen als je vertrekt? Ja. Hebben jullie je boot ja. goed nagekeken? Mm -hmm. Zullen jullie ook niet te veel vis vangen zodat jullie boot ontslaat? Nee. Zul je bidden als er storm komt? Ja. Zul je met vissen ophouden als het mistig wordt? Ja. Zul je oppassen dat de haaien je niet te pakken krijgen als je duiken moet om de netten weer in orde te brengen? Ja. Zul je ook niet in slaap vallen als de anderen uitrust en jij de wacht hebt? Nee. Zul je ervoor zorgen dat er levensmiddel en drinkwater genoeg is tot jullie weer thuis zijn? Ja. Zweren je me dat je weer terugkomt? Ja. En je, moet zeggen, ik zweer het je. Ik zweer het. En ik zweer jou dat ik over drie maanden net zoveel van je zal houden als nu. Dank je. Nee, je hoeft me niet te bedanken. Ik schaam me als jij me voor iets bedankt wat ik beloofd heb toen we elkaar leerden kennen. Ik dank je voor alles, lieve vrouw. Ik jou ook. Ik dank je voor die dabelpalm die je geplant hebt. En ik dank je dat je me altijd gekust hebt als je naar zee ging. En als je weer terugkwam. Het gaat je goed, lieve vrouw. Het gaat je goed, lieve man. We vingen toen nemen. We vingen ze in dezelfde visgronden als anders. In de buurt lag het eiland waar ze altijd hun proefnemingen doen. Met het atoom. De raakt. Maar dat kon ons niet maar geven. In de kranten stond dat ze ons geen kwaad wilden doen. Oh, kleine vissers. Wie zou vissers trouwens iets doen? Niemand. We dachten helemaal niet aan die mensen met hun proefnemingen. We dachten alleen maar aan onze vangst. We zijn arme vissers. Ik, die hier probeer mijn graf te graven... En mijn vingertoppen gaan open. Mijn nagels breken af. Ik had te wachten toen het atoom kwam. Susushi had te wachten. De groene draak ons overviel. Ik sliep. Ik ook. Het was nacht. Susushi zou ons wel wekken als zijn tijd was. Hij was moe. Hij had hard gewerkt. We hadden allemaal hard gewerkt. Zie. Wakker, word wakker. Waarom schreeuw je toch zo? Word wakker, wakker, wakker. Kan een mens nooit eens rustig slapen? Het heeft gebliksemd. Uh, het kan niet gebliksemd hebben, de lucht is vol sterren. Het heeft gebliksemd zoals ik het nog nooit heb zien bliksemen. Maar misschien was het een mee. Of de schijnwerper van een reusachtig vliegtuig. Of je bent in slaap gevallen en hebt gedroomd. Ik heb niet geslapen, ik heb niet gedroomd. Maar al was ik wakker, ik dacht dat ik droomde. Je hebt maar gedroomd. Me. Nee. Maar nu, Nu droom ik. Ik zie iets dat niet bestaat. Dit keer heeft Soushi gelijk. Er is een ding aan de hemel dat uit de hel komt. Wat is dat voor een ding? Dat, dat ding is helemaal geen ding. Het is een wezen. Het reikt van de zee tot aan de hemel. Het wezen eet de maan op. We moeten bidden. Het is te laat om te bidden. Daar is het nooit te laat voor. Ik bid niet meer zoals ik anders altijd gebeden heb. Hoe dan wel? Maar ik kan ik bid dat nieuwe wezen. Als jullie niet wilt bidden, bid ik voor jullie. Wat is dat toch voor een ding? Dat ding is geen ding. Dat ding is geen wezen. Dat ding is het atoom. Ik bid. Ik weet niet wat het is. Ik kijk er alleen maar naar. Het is iets dat juist op dit ogenblik zijn kop verliest. Ik bid. Help ons, God, dat het atoom ons geen kwaad doet. Het ding is zijn kop kwijt. Zijn kop stijgt omhoog. Zijn kop is weg. Waar is hij nou? In, in, in de hemel. God, help de sterren dat het atoom ze geen kwaad doet. Als het atoom de sterren verslindt, gaat de wereld onder. Ik bid. Ik bid. Ik aanbid dat niet wezen, want ik zie dat het alweer een nieuwe kop krijgt. De tweede kop komt uit zijn hals tevoorschijn. Zijn kop, half en lichaam zien er met elkaar uit als een paddenstoel. God help ons, dat het atoom ons geen kwaad doet. Ik bid, ik bid. Atoom, atoom, in Nagasaki zag het atoom er heel anders uit. God help ons, dat het atoom ons geen kwaad doet. Maar als het nu toch een atoom is. Ik geloof ook dat het het atoom is. Als het het atoom is, kan ik het niet aanbidden. Als het het atoom is, vervloek ik het. Het is het atoom. Het is het atoom. Ik spring in zee. Ik duik onder water. Als ik onder water ben, kan het atoom me niet inhalen. Nee, nee, nee, niet springen. Waarom niet? dan? Nou, wie weet wat er met de zee is. Wat zou er in de zee zijn? Ja, misschien is de zee besmet. Het atoom kan springen. Heel ver als een reuzenkangeroep. Ik spring toch. Ik ben bang op de boot. De boot is klein, de zee is groot. Misschien kan het atoom niet overal heen. Houd hem vast, Laat me los. Blijf hier, blijf hier. Je kunt overal sterven. Wij zijn nat, tot op onze huid. Als de zee besmet is, dan zijn wij ook besmet. Help ons, God, dat het atoom ons geen kwaad doet. Help ons, God, help ons. Nu heeft het atoom de maan weer uitgestuurd? Het is allemaal maar half zo erg. Het is zo erg als het maar zijn kan. Erger kan het niet worden. Help ons, God. Help ons, help ons dat we niet besmet zijn. Genoeg gebeden, we moeten naar huis. Niet onder de vangst, halve vangst laten schieten. We moeten zo gauw mogelijk naar huis, we moeten ons laten onderzoeken. We zijn arme mensen, we kunnen de vangst niet missen. God. We moeten onze netten ophalen. Laat ze waar ze zijn. God. Zonder mijn net ben ik geen visser meer. Beter zonder atoom dan zonder net. God. Beter arm dan dood, span de zeilen. God. Koers west. God. God. Toen hebben we gebeden. En nu bidden we weer. Ik, Susushi, bid ook. Ik bid: God, vergeef me dat ik de andere vissers. dat ik gevlucht ben en alleen aan mezelf gedacht heb. Maar misschien ook hebt u mij alleen overgelaten, God, opdat ik de andere mensen waarschuwen kan. Hoort u, andere mensen? Hoort u de mensen van mijn dorp bidden? We bidden. We trekken verder. We zijn al uren onderweg. Hoe lang al? Zeven uur. Ik kan niet meer. Wil je vluchten? Ik ben doodmoe. Niemand mag doen wat hij wil. Wij hebben besloten dat we bij elkaar zullen blijven totdat we sterven in het bergpout. Hoe ver is het nog daarheen? Drie uur nog. Dadelijk zijn we in het moeras. Dan duurt het niet lang meer tot we in het bos zijn. En als er iemand in het moeras wat en stikt voordat we in het bos zijn? Dat mag niet gebeuren. We mogen niet bij toeval sterven. We moeten ons met eigen hand doden. Wat hebben we eigenlijk gedaan dat we ons doden moeten? Waarom is het atoom nu juist in ons gesprongen? Dat moet een oorzaak hebben. Zijn wij slechter geweest dan andere mensen? Oh nee, wij zijn precies even slecht en even goed geweest als alle andere mensen. Waarom doden zij die het atoom geworpen hebben zich niet? Die doen het toch niet. Maar iemand moet het doen. Anders wennen de andere mensen aan het atoom. En denken ze dat het helemaal in orde is wanneer het atoom geworpen wordt. Verder. Laten we elkaar allemaal een hand geven en een ketting vormen. Die sterk is, helpt de zwakke. Verder. Verder. Koers west. Goed dat we oostenwind hebben. Goed dat we hoe dan ook wind hebben. Als we geen wind hadden, kwamen we nooit van het atoom weg. Zolang het regent, hebben we de wind. Maar al gauw regende, het zoals het nog nooit geregend had. Ik wens niemand van u allen die naar mij luistert zo'n regen toe. Ook niet de grootste ellendeling onder u. Gelooft u alstublieft de arme Sushushi, die zijn graf graaft om zich te verdelgen, opdat u niet verdelgd wordt. En die niet weet... Of hij zijn graf klaar heeft voor dat? Het regent nog steeds. Die regen bevat me niets. Waarom niet? Heb jij er wel eens regen gezien die niet nat is als water, maar nat als olie? Nee, een nou regen heb ik nog nooit gezien. Waarom vraag je dat? Voel je hem maar eens. De regendruppels zijn net olie. De regen was geen echte regen. Maar dat wisten we nog niet toen we naar Japan terugvoeren. Nu weet ik het wel. En ik wil het u zeggen. De regen was regen en toch geen regen. Het was atoomregen. Het atoom werd boven de wolken door de stormen duizend mijlen ver gewaaid. Naar ons toe. Naar ons dorp, om zo te zeggen. Want alle mannen van ons dorp waren in de boten. Ook de grijsaards dat gaat zo bij ons. Ook de grijzaards kunnen nog aanpakken. Ze kunnen bijvoorbeeld de vis sorteren. Maar nu sorteren ze niet meer. Nu is ons dorp helemaal leeg. De deuren van onze hutten rammelen. De sloten roesten, ze vallen van de deuren. De deuren zijn open. Misschien heeft een andere familie die een hut zocht, mijn hut gevonden en is erin getrokken. Ik roep hen toe, ga die hut uit. Ga nog dit ogenblik mijn hut uit. De hut die eenmaal mijn hut was, is vol atoom, vast en zeker. Mij maakt niemand te wijzen dat het atoom niet verder gaat. Ik heb brood aangeraakt en het atoom is in het brood gekropen. Ik heb mijn bed gelegd en het atoom is ook in bed gaan liggen. Ik was mijn beddengoed in de beek. Het atoom stroomt met de beek naar mijn buurman die zijn ondergoed was. En als hij zijn hemd aantrekt, weet u of uw eigen huis niet ook? Heeft het niet onlangs bij u geregend? Hebt u die regen bekeken? De regendruppels zijn niet alleen van olie. Ze zijn ook helemaal zwart. Ze zijn het as die nat geworden is. Ze zijn ook zo heet als as. Hebt u er wel eens over nagedacht waar de regen boven uw huis vandaan komt? Uit een wolk, zegt u. Zeker. Maar waar komt die wolk vandaan? De wind heeft in uw richting gewaaid. Zeker. Maar waar vandaan? Weet u het? Nee? Ik weet het ook niet, maar zou het niet kunnen zijn dat de wolk of dat wat erin zit vroeger eens boven mijn hut gestaan heeft en dat hij of dat goedje dat erin zit toen langzaam aan naar uw huis gewaaid is en dat toen de wolk tot regen werd en dat precies boven uw huis en dat zo alles bij u naar beneden kwam wat bij mij de lucht ingegaan was. Ik kan niet meer roeien, ik ook niet. Geen van ons allen. Alleen Tsutsushi. We hebben te lang geroeid. De wind heeft ons in de steek gelaten. De windstilte heeft zich op de zee neergelaten. zeil is een vogel die in zijn kooi zit. Deze windstilte is de dochter van het atoom. Onze terugreis duurt dubbel zo lang als anders. Vergeeft u mij dat ik zeg wat ik denk. Maar een man die met twee voeten in het graf staat moet de waarheid zeggen. Of hij zou zich moeten doodschamen. Met twee voeten. Ik heb hem er zo veel dieper gedolf. Ik, ik heb niet opgelet. Ik, ik zie ook slecht. Ik huil. Soussoushi huilt. Mannen mogen niet huilen. Mannen die huilen zijn geen mannen. Of zijn juist de mannen die huilen echte mannen? En zijn de anderen het niet? Hoe kom je er toch zo uit te zien? Hoe dan? Je hebt niets aan blaasjes in je gezicht. Dacht je dat jij er anders uitziet? We hadden langzamerhand geen gezichten meer. We hadden alleen nog maar maskers in plaats van gezichten. Mijn gezicht was één grote blaar. Het mijne ook. Ik kon nog maar amper mijn tong bewegen. Mijn tong was net zo groot als mijn mond. Sosushi, ja, ja. Je roeit maar. En je roeit maar. En je zegt helemaal niks. Wat moet ik zeggen? Ja, zeg tenminste iets. Ja, te... ja zeg iets, Susushi. Zeg iets goeds. Ik kan alleen zeggen dat we ons moeten haasten om thuis te komen. Heb je ons anders niets te zeggen? De wind zit in de goede hoek. Je liegt. Ja, ik lieg. Waarom doe je dat? Ik wil u moed inspreken. En jezelf ook? Mezelf ook. We hebben geen moed meer, Susushi. En we kunnen niet meer. Hoe ver is het nog naar huis? Eeuwig ver. Hoe ver, Susushi? Ik weet het niet. Houd ons niet voor de gek. Een week. Ik heb dorst. Geef me wat te drinken. Ik geef je niets meer. Je hebt genoeg gehad. Morgen kun je weer wat krijgen. Geef me te drinken of ik sla je dood. Hoe meer je drinkt, des de minder kunnen de anderen drinken. Ik sla je dood. Sla me maar dood. Ik geef je niets. Doe, Susushi. Geef me wat eten. Nee. Dood me dan. Dood hem niet. Ik dood me dan. Je bent gek. Alles aan me is kapot nog maar denken. Ik denk maar zo, één minder is al één meer. Hij, hij, hij is in het water gesprongen. Hij zingt. Hij is niet meer te zien. Hij heeft het goed. Wij hebben het goed. Wij hebben het beter sinds hij gezonken is. Nog één woord en ik verzuip je. Geef hier, hier mijn deel van het eten dat hij niet meer slikken kan. Ik waarschuw je. Geef hier of ik neem het vooruit. Ik geef je niks en je neemt niks. Zo, je wilt alles voor jou alleen hebben. Oh. Hij, hij, hij, hij, hij, hij zingt. Hij is niet meer te zien. Ik heb naar de boot geduwd. Ik wist dat hij niet zwemmen kon. Ik moet hem redden. Blijf hier. Ik heb zijn dood op mijn geweten. Laat ons niet alleen. We hebben je nodig. Waarvoor? Je moet ons naar huis roeien. Ik heb ze naar Japan geroeid. Maar vandaag heb ik ze in de steek gelaten. Ik heb iets goeds gedaan. En ik heb iets kwaads gedaan. Het goede heft het kwade niet op. Maar het kwaad heeft het goede wel op. Ik hul het neer in mijn graf. Ach, Susushi, ik kan haast niks meer zien. Ik moet voortdurend hoesten. Ik heb zo'n pijn. Waar? Overal. Dadelijk zijn we door het moeras heen. Ik heb geen grond meer onder mijn voeten. Je bent bang, dat is alles. De oudste gaat voorop. Hij kent de weg. Ik zink weg. Beheers je toch. De grond is vast. Je bent alleen maar moe. Hoe komt het dat onze oudste de weg zo goed kent? Hij heeft het moeras eender gejaagd als de visvangst slecht was. Wie weet wat er van ons geworden is als we thuis zijn. Als we althans hm. nog thuis komen. We komen thuis. Maar hoe? Ik heb pijn. Net alsof ik een vrouw ben die weeën heeft. Ik zit vol schurft. Ik beef als een espenblad. Destijds. Negen jaar geleden zijn mensen die ongedeerd waren, opeens ziek geworden en, en als vlieger gestorven. Maar wij zijn gewond, en of? Misschien kunnen we wel niet meer lopen als we aan land komen. Maar, misschien moeten we wel kruipen, zoals destijds de mensen in Nagasaki, en zien we eruit als, als hagedissen. Als hagedissen van een soort die nog nooit iemand gezien heeft. We zijn helemaal versroeid, vogelverschrikkers. O, o, boe, dat doom heeft, heeft ons vermoord. Onze boten kwamen terug. We roeiden niet meer. Roeiden de boten zichzelf? We weten het niet. We kwamen aan land. In de vissershaven. Net als altijd. Niemand zag ons gedank. We, we hadden buikloop. We hoesten bloed. We konden nauwelijks uit de boten komen. De paar bleven er eenvoudig in de boten liggen. Niemand bekommerde zich om de vis die we gevangen hadden. We waren geen vissers meer. Ik ben niet zo teruggekomen als ik vertrokken ben. Hou je niet meer van me? Schaam me dat je daaraan twijfelt. Maar ik ben bang dat jij niet meer van me houdt als je me ziet. Maar ik kan je niet zien. Het is nacht. Ik zal een kaars aansteken. Als een man die door de groene draak getroffen is. Wat is dat? Negen jaar geleden is de groene draak ook al eens gekomen. Toen kwam hij ook naar jou. Maar dat kun je niet meer herinneren. Je was nog te klein. Bedoel je... het atoom? Toen je moeder nog leefde... vertelde ze altijd... van het matje waarop je lag... toen de groene draak voor het eerst kwam. Hij blies een geweldige wind voor zich uit... die je met matten al optilde... En weg droeg. Ver. Heel ver weg. Toen je weer op de grond lag, was het matje zo dicht om je heen gewikkeld. Alsof het je hemdje was. Het atoom is in je gevaren. Ik kan de huid zo van me aftrekken. Zoals als bij een persik. Maar mijn vlees is niets meer waard. Je huid is helemaal zwart. Ik heb ook geen haar meer. Maar het is toch geen oorlog? Ze hebben proefnemingen gedaan. Zal je haar weer aangroeien? Ik weet het niet. Ben je... Ben je besmettelijk? Misschien. En dan kon jij toch onze hut binnen. Heb je hem niet gezworen... dat je me bij mijn terugkeer net zo lief zou hebben... als bij mijn vertrek? Jou, ja. Maar niet een ander. Waarom blaas je de kaas uit? Dat deed de wind. Waarom ben je opgestaan? Ik huil. Ik haal een zakdoek. Waar ben je? Hier. Waarom praat je zo zachtjes? Ik huil. Het wordt koud. Waarom heb je de deur open gedaan? Het was zo warm... Waarom ga je van me weg? Omdat ik bang voor je ben. Omdat ik aan dat matje denk dat negen jaar geleden zich om me heen wikkelde alsof het mijn hemdje was. Toen ben ik niet gestikt. Misschien stik ik nu als jij me omarmen wilt. Misschien ben jij die mat van toen. Ik ben bang voor je. Je valgt van me. Ik wil met een man samen zijn. Niet met een schim. De groene draak heeft jou omarmd. Hij maakt van mensen schimmen. Jij bent ook een schim. Of als je het nu nog niet bent dan ben je er morgen een. En schimmen kun je niet aanraken. Schimmen kun je niet lief hebben. Waar moest ik nu naartoe? Ik had geen ouders meer. Mijn vrouw en ik hadden geen kinderen. Ik ging naar de vissershaven terug. Ik ging in onze boot liggen bij de anderen die niet aan wal waren gegaan. We sliepen als doden. De volgende morgen... De volgende dag ging het wat beter met ons. We hadden het ook niet meer zo koud. Onze koorts nam af. Onze ogen waren bijna niet meer ontstoken. We dachten dat we over de ellende heen waren. Sommigen van ons waagden zich naar huis. Dat waren zij, die vrouwen en kinderen hadden. De anderen gingen naar de vismarkt. Ze verkochten de tonijn die we gevangen hadden toen de groene draak naar ons toe kwam. We dachten er niet bij na. We moesten de toneel immers verkopen, anders bederven ik. We moesten daarvan leven. We verkochten twee dagen lang. Vis te koop! Onze vis is ver! Onze vis is goedkoop! Vis te koop! Vis te koop! Hé, hey, visser! Vis te koop! Vis. vis! Visser! Ik zeg maar tegen je. Wat wil je? Ik wil je iets vragen. Vraag maar. Wat was dat voor een vis die je mij gisteren verkocht hebt? Was hij niet goed? Hij was bedorven. Ja, hij was zelfs vergiftig. Wat heeft hij je gedaan? Je kon hem niet bij me houden. Dat is onmogelijk. Hij was zo vergiftig dat ik hem nog altijd niet bij me kan houden. Die vis, ach, was het dat alleen nog maar. Maar ik kan helemaal niets meer bij me houden. Dat is verschrikkelijk. Ik heb al bijna geen gal meer. Ik heb in mijn leven al heel wat bedorven vis gegeten. De vis die jij me verkocht hebt, visser, was ook bedorven. Maar hij was zo bedorven alsof de duivel zelf hem vergiftigd had. Ja, de duivel heeft hem vergiftigd. Toch heb jij maar mij verkocht. Ik heb er niet bij nagedacht. Jij hebt mij vergiftigd. Ik heb alleen maar mijn inkomsten gedacht. Je hebt niet alleen mij vergiftigd. Je hebt ook mijn kind vergiftigd. Het is vijf jaar. Toen ik van huis ging, leefde het nog. Nu is het zeker al dood. Ik heb je vergiftigd. Ik heb je kind vergiftigd. Ik heb je kind gedood. Ik heb alle mensen vergiftigd aan wie ik mijn toenijn verkocht heb. Mensen eten vis niet die jullie gekocht hebben. Mensen koopten vis niet die op deze markt verkocht wordt. Ben je gek geworden om de handel zo te bederven? Beter de handel bedorven dan de ingewanden. Wie je mijn kind hebt gedood wil ik in elk geval weten waar het aan gestorven is. Wat was er met die vis? Ik geloof aan geen duivel, er is geen duivel. Mensen raak de vis niet aan die onze manden ligt. Mensen raak de manden niet aan. Je antwoordt niet. Ik wurg je als je mij geen antwoord geeft. Raak me niet aan, anders sterf je. Ik sterf toch al. Als je me aanraakt, sterf je dubbel. Raak hem niet aan. Wie ben jij dan wel? Dat je mij verhinderen wilt te moorden, en van mijn kind te doden. Ik ben voorzitter van voor de commissie van onderzoek. De commissie sloot de markt. Ze ondervroeg ons, vissers. Ze hoorden de bezoekers van de markt uit of ze vis gekocht hadden of niet. Ze zonderden de kopers van de niet-kopers af. De commissie had apparaten bij zich. We hadden nog nooit zulke apparaten gezien. De commissie onderzocht ons met haar apparaten. Ze onderzocht ook de kopers ermee. Ze onderzocht de vis die nog in de manden lag. Ze onderzocht onze manden. Ze stelde vast dat alles besmet was. Ze zei dat alles radioactief was. Ik was ook radioactief. Ik die me nu in mijn graf leg. Ik begin de aarde die ik uitgegraven heb al over me heen te werpen. De commissie nam onze manden in beslag. Ze bracht de vis in veiligheid. Ze nam de kopers van de vis gevangen. Ze lieten niet kopers vrij. Ze bracht de kopers van onze vis naar geïsoleerde barakken. Ons ook. Mij ook. Mij, een mens die nu al bijna helemaal met aarde bedekt is. We werden in observatie gehouden maandenlang. Langzaamaan begon het ons beter te gaan. We werden haast weer gezond. We werden ontslagen. We keerden naar ons dorp terug. We hadden een lange tocht. Onze tocht naar het bergwald duurt lang. Halt. Halt. halt, we zijn er. We gaan het bos in. Toen we weer in ons dorp kwamen, merkten we dat we nog steeds ziek waren. Overdag werkten we. We zagen onze boten na en boeten onze netten. We repareerden onze zeilen. Ik kan alleen nog maar fluisteren. Maar s'nachts konden we niet slapen. We gingen voor ons... Mijn keel zit helemaal dicht. We gingen voor onze te zitten. We fluisterden. We fluisterden, fluisterden nachtenlang. Met ons is het uit. Toom heeft ons blind gemaakt. Het toom heeft ons doof gemaakt. Maar stom gemaakt heeft het ons niet. We spreken over de arme vissers van een arm dorp. We spreken over de armste vissers ter aarde. Niet zo luid. Ik fluister toch. Hij kon net zo goed schreeuwen. Niemand zou hem immers horen. Er komt niemand bij ons. Alle mensen lopen in een boog om ons dorp heen. Ze zijn bang voor ons. Ze denken dat we melaat zijn. Zijn we dat dan niet? Ja, we zijn het. De commissie vertrouwt ons niet. We moeten ons melden. Elke week. We worden onderzocht. De dokters vinden niets. Maar wij weten wel beter. De worm zit in ons. Onze worm is een lintworm. De dokters hebben zijn kop niet gevonden. Wij sterven terwijl wij leven. Ik wil niet sterven. Nou wordt niets gevraagd. Alles zal zijn zoals toen. Wij vrouwen, we gaan mee. We zijn niet bang voor het vuur. Als onze mannen branden, willen wij ook branden. Wie samen geleefd hebben, sterven ook samen. Destijds vroeg mijn kind. Moeder, waar komt de goede zee vandaan? Moeder, hoe komt het dat die rode zee in de lucht is? Moeder, wat is er nu waar anders de zee altijd was? Moeder, hoe komt het dat de zee rood is? Paar dagen later kon ik mijn kind begraven. Ik kon mijn kind niet begraven. Waarom niet? Het was er niet meer. Waar was het dan? Stel niet zulke domme vragen. Weg was het, lucht was het. Daarna begon ik de kinderen van andere vrouwen uit hun wiegjes te stelen. Ik weet het, ik weet het. Ik wilde terug hebben wat ik verloren had. Ik meende dat ik onrechtvaardig behandeld was. We zijn allemaal onrechtvaardig behandeld. Nu steel je geen kleine kinderen meer. Maar niet omdat ik beter geworden ben. Ik ben alleen ouder geworden. Ik ben ook ouder. Ik ben ouder dan ik in jaren ben. Het atoom heeft me zo oud gemaakt. Toen het op de aarde viel, was ik juist zwanger. Ik had een miskraam. Mijn arme kind. Je arme kind. Mijn arme kindje. Het zag eruit als een aapje. Ik had er al een naam voor. Een mooie naam. Hoe zou het geheten hebben? Dat zeg ik je niet. Dat zeg ik niemand. Zijn naam is mijn geheim. Ook mijn man is nooit te weten gekomen hoe mijn kind heten zou. Je arme kindje. Mijn zuster had net een kindje gekregen. Toen ze het de borst wilde geven, duwde het kind met zijn tong de tepel uit zijn mond. Al had het honger als een wolf. Het was bang voor de melk. Voor de wolfsmelk. De melk was vast en zeker vergiftig. Mijn zuster stierf spoedig daarna. Haar kind stierf ook. Misschien was het wel beter zo. Wie weet wat er van het kind geworden zou zijn. Een wolf of een draak? Een groene draak. Wie weet wat we in onze schoot dragen. Ze zeggen dat de kinderen die wij in onze schoot dragen... geen echte kinderen zijn als ze uit ons komen. Ze moeten wolfsmuilen hebben. Geen ogen. Geen hersenen. Wat moeten wij nog in deze wereld? We mogen niet meer leven. Want onze kinderen moeten mensen met monden en zonder wolfsmuilen zijn... Of ze mogen niet geboren worden. Ja, het was alsof op de jongste dag. Het zal weer zijn als op de jongste dag. Er grons de draak over ons heen. Ze zullen weer over ons heen. Zelfs de doden waren besmet. Ze zullen weer besmet zijn. Het fosfor in hun beenderen straalde de dood uit. De zullen weer de dood uitstralen. uit. Er waren meer doden dan levenden. Er zullen nog niet meer doden mee door Er waren zoveel doden dat er geen hout genoeg was voor de doodkisten. Het hout zal weer niet voldoende zijn voor de doodkisten. Er kon haast niet genoeg bomen gezaagd worden om doodkisten uit te zagen. Er waren geen bomen meer. Er zullen weer geen bomen zijn. De bossen waren verkoold. De bossen zullen weer verkoold zijn. Alles was verkoold. De huizen waren verkoold. Ze zullen weer verkoold zijn. De mensen vluchten in de rivier omdat ze het in de gloeiende straten niet uit konden halen. Ze, ze zullen het meer in de rivieren. De de rivieren maar ook de rivieren waren gloeiend. Het atoom was ook in de rivieren gesprongen. Het zal weer in de rivieren, in de in de rivieren. springen. Het atoom was ook in de oogst gesprongen. Het eerste jaar was de oogst verdorven. Het tweede jaar boekende het koren als onkruid. Pas het derde jaar was het weer in orde. Het atoom zal weer in de oogst springen. Onze kalabashelden zullen rotten. Onze runderen zullen duizend mijlen ver weg lopen. We moesten God vragen of hij het goed vindt wat de mensen de mensen aandoen. Ja, dat zullen we hem vragen. Nu dadelijk. Vraag het hem niet. Waarom niet? Breng hem niet in verlegenheid. God is nooit in verlegenheid. Hij zal om een antwoord verlegen zijn. Je lastert God. Lastert hij zichzelf niet. Wij mogen hem niet lasteren. Laten we het hem vragen. Laten we hem dit vragen. Wat zegt u ervan dat uw kinderen naakt rondlopen in de straten, omdat het atoom de kleren aan hun lichaam verzengd heeft? Wat zegt u ervan dat uw kinderen in uw bedenhuizen staan, alsof ze van steen waren en niet meer ademen? Maar ze buigen zich voor u neer, want ze baden juist, toen het atoom hun de adem afsneed. Ja, dat zullen we hem vragen. En hoe kunnen we hem het best vragen, het snelst, het betrouwbaarst? Door naar hem toe te gaan. Door het bergwoud in te trekken en de bomen aan te steken en wij er alle middenin. Dan zullen we te weten komen waarom de zee van de vissers en schippers een zee van drek en ellende geworden is. Waarom de tonijn zo vet is, maar tegelijkertijd de moordenaar van iedereen die hem vangt en verkoopt en opeet. Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Onze oudste is in de bergwoord verdwenen. We zullen onze voetzolen in het vuur steken en weten of het goed is wat we doen. De eerste van ons zijn in het bos verdwenen. We zullen in het vuur neerknielen en weten of we laf waren, omdat we niet langer uithielden wat er met ons gebeurd was. Nu zijn we allemaal in het bos. We zullen in het vuur liggen en weten of we goede mensen waren, omdat we de anderen die gezond gebleven zijn van ons bevrijden. Ook Suzuki, de laatste, is in het bos. We zullen in het vuur verschrompelen en weten of we goed waren. Omdat we proberen een voorbeeld te zijn. De oudste verlaat het hoofd van de stoet. Hij gaat naar het midden. Hij zoekt sprokkelhout bij elkaar. Hij heeft het gevonden. Hij steekt het aan. Het sprokkelhout knettert. Het brandt. Het hele bos brandt. De dieren vluchten het bos uit. De hazen. De egel, de slangen. Maar wij blijven in het bos. Het vuur zengt ons. Wees niet. Het vuur grijpt ons. Het vuur, wees niet zo Het Wees snel, vuur. Verschrik me, vuur, opdat ik bedwelmd word. En ik merk hoe je me verteert. Ten slotte zwegen ze. Maar ik praat nog. Niet lang meer. Dadelijk hou ik op. Ik neem afscheid van iedereen. Ik heb alles gezegd wat ik zeggen wilde. Daar ben ik blij om. Wees op uw hoede, gij allen. ...Japanse vissers. U hebt geluisterd naar een oorspronkelijk hoorspel van Wolfgang Wairoog.